Warnix Ampersen met het NOS-journaal. In een café in de Zuid-Afrikaanse stad East London zijn 22 mensen om het leven gekomen. Het lijkt erop dat de slachtoffers in de verdrukking zijn gekomen. Maar ook vergiftiging wordt nog niet uitgesloten. Een onbekend aantal mensen is gewond geraakt. In het centrum van Kiev zijn vanochtend vroeg meerdere explosies geweest, meldt de burgemeester van de Oekraïense hoofdstad. Wat de explosies heeft veroorzaakt is nog niet bekend, maar er zijn berichten dat het gaat om kruisraketten. Journalisten van persbureau AFP melden dat een appartementencomplex is geraakt en in brand staat. Het is nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn gevallen. De evacuatie van burgers uit een chemische fabriek in de Oekraïnse stad Sevrodonetsk is gestaakt, gestaakt volgens Rusland vanwege beschietingen door het Oekraïense leger. De stad is door het Russische leger ingenomen. Volgens het leger van Oekraïne wordt de stad door de Russen van de kaart geveegd. Veel burgers zijn gevlucht naar de Azot-chemiefabriek, waar schuilkelders zijn. In Severodonetsk zouden nog een aantal Oekraïense troepen aanwezig zijn die zich tegen de Russen proberen te verzetten. In Duitsland is vandaag de eerste dag van de G7-top. De belangrijke industrielanden praten onder meer over een steunpakket aan Oekraïne. Ook wordt er gesproken over extra maatregelen tegen Rusland. De leiders van de G7-landen zijn bijeen in Beieren... op een plek op zo'n 75 kilometer van München. In Venlo is vanochtend een man met een gestolen camper in de Maas terechtgekomen. Hij raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Bij het stelen van de camper zou de man hebben gevochten met de eigenaar... maar het lukte hem om er vandoor te gaan. Langs de Maas belandde hij door nog onbekende oorzaak van de weg. De voorkant van de camper kwam in de rivier terecht. Het weer. Vooral in het westen veel zon, in het oosten meer bewolking... en daar kan ook een bui vallen. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen vrijwel overal droog en de temperatuur verandert weinig. Dit was het NMS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate.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 Wij zeiden wel eens: als hij zeven zal zijn, en wij gaan zo door, wordt het al album te klein, weet je nog wel, oudje? Toen werd hij van ons weggenomen, weet je nog wel, oudje?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 huwelijk van Sien, zoals ze werd genoemd met uh, Napoleon de Lamar. Anderhalf jaar later erkende deze Josephine als zijn kind en werd haar achternaam Klopper veranderd in de Lamar. En tot die tijd was ze onder hoede geweest van grootvader Charles, beter bekend als Karel de Lamar. En u hoort er nu, Fine Lamar met In de Jordaan. Een hele oude opname. Ik heb er een beetje de kwaliteit proberen te verbeteren, maar ja, het is gewoon een hele oude plaat, dus uh, ja, het past denk ik toch al een beetje bij uh, dit programma, hè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 Maar heb je te maken met een muziek? In de Jordaan, in onze enige Jordaan. Op die ene kleine plek zijn we al even gek, want er zal een hart van foto laten vloeien. In de Jordaan, in onze enige Als de Amsterlinger gaat draaien, dan kan je het zien zwaaien. Dan kan je onze meiden nog de van doen en eerst de klas tipsie doen. Waar leer je Amsterdam maar pas kennen, en waar ga je binnen. Waar, waar je geen blauwe zwam en waar begint de harde klop van Amsterdam. In onze enige Jordaan, op die ene kleine plek zijn we al want er zal het hart van moto blijven slaan. In de Jordaan, in onze...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 Ga ik met mijn oude hond op straat En controleer Wel duizend keer Of er ergens soms Een bureau op bestaat Dan krijg ik nooit het slot En is dat dan kapot Dan maak ik Om die duren bij je boven En roep Uit de vette Handen omhoog Ik ben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 Oh, dank u. Ik ben de nachtwagen.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 Ze zijn alweer wat van plan En het komt erop aan Dat tijdig deze aanslag Zien te keren Het pyramid wat zo vaak Als onschuldig vermaakt Ons bekoord heeft Dat willen ze veren Als van Damsterdams grachten Het pyramid Verdwijnt Wanneer nooit In onze oren De geest van heden, ons werkelijk dat ontnam. Stierf alweer weer een brokje poëzie van Amsterdam. Schijnt er eens over geklaagd dat zo'n orgel zo klaagt.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 Want iets anders lust ik niet Ze wil geen appelsap Of limonade Thee en koffie laat zij staan En nap Of oranjade Smaken haar als levertraad Ik wil klapper, klapper melk met zuiver Want iets anders Stay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 Iets anders wil ik niet. Ze wil geen appelzat of limonade, thee en koffie laat zij staan. En chocolademelk of oranschade. Smaak smaken haar als levenkraar. Ik wil klapper, klapper, melk met suiker, want iets anders wil ik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 we werken allen mee, te land en ook ter zee. Rijnparmer rijdt nu in praktijk ons vierje, mensen en En we willen ons landje vrij, dus dienen dat voor mij. Maar als we met verlof gaan zijn we als een kind zo blij. Want er is als Jan-major, ons de verlof pas voor. Zegt heel hetzelfde kantje wel en we gaan er vijn vandoor. Drie maal 24 20 uur, vrij van en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 Twee maal 24 uur, vrij van marsen en van macht. Langer kan de feest niet duren, want de roep de geeft.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 Van haar en dat mooie warme land gaf zij mij een kleine gouden ring. En ik heb haar beloofd bij ons afscheid aan het strand. eens kom ik weer terug, mijn lieve Lena. Schenk me toch jouw liefde, kleine Signorina. Ik wil alles geven om mij jou te zijn. Want zonder jouw liefde, kleine Signorina, kan ik niet meer leven, niet gelukkig zijn. Ya, la la la la la, la, la, la.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 U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort met Mario Zandvoort. Calypso ai, Calypso ai, Calypso italiano. Calypso C, Calypso si, Calypso siciliano. Calypso ai, Calypso ai, Calypso italiano.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 Danste voor hun vrienden op oh, verzoek Calypso Ai, Calypso Ai, Calypso Italiano Calypso si, Calypso C, si, Calypso Siciliano Calypso Ai, Calypso Ai, Calypso Italiano Calypso si, Calypso sì, si, Calypso Siciliano Calypso, I, Calypso, I, Calypso so Italiano. Calypso, sì, si, Calypso, sì, si, Calypso,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 Zullen woorden om erbij te mogen zijn. Als de metro van Rotterdam eindigt op het Rembrandtsplein. Alweer een nummer van Doris, Tom Manners, zoals die officieel heet. Met de nummer uit 1968. Ik zou 100 willen worden. Ja, dat willen we denk ik allemaal. Als we gezond en uh, ja, gelukkig kunnen zijn. Als alles nog een beetje werkt. Denk ik dat dat wel, uh, ja, dat dat wel kan. Uh, dan zou ik ook wel 100 willen worden. Maar ik moet niet uh, hè, in bed kunnen liggen. En verder niks kunnen doen. Maar als ik nog uh, vitaal ben. Dan zou ik best uh, yeah, 100 willen worden. En de volgende formatie zijn de Havenzangers. Dat was ooit een Nederlands volks- en feestband uh, muziek. Uit de, de stad Apeldoorn. Daar kwamen ze vandaan.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 Al die bloesjes en seringen, dat bennen van die mooie dingen. Zonder koemest cool te ruimen leven de peren en de pruimen. Al die bloesjes en seringen, dat bennen van die mooie dingen.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 we zitten aan de bar en zingen allemaal het hoogste lied. Het is dan ook een liedje dat je in de benen schiet. Prost, pros, kamerad, prost, pros. Kamerad, prost, pros, prost, prost, pros, pros. We nemen er nog eentje, daarom pros. Pros, pros, kamerad, prost, pros, kamerad. prost, pros, prost, prost, pros, pros. We nemen er nog eentje, daarom prost. Pros.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 Neem in je leven strijd, een verzetje op zijn tijd, maar zij vreugde in het leven, zet de zorgen aan de kant.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 Ik buig om steeds op jou te vallen. Come on. So yo Jouw te drogen, omdat een droom altijd er een moet komen. En wat heb ik aan al die mooie dromen? Steeds ben ik alleen. Steeds ben ik alleen. Zie hebben z'n antwoord. Lokale vanuit de Badplaats Zandvoort. U hoorde Helma en Selma met Ik Ben het Beu. Vooreding Luban die met schep vreugde in het leven. En de volgende artiest is uh, Kees Pruis, geboren als Cornelis Pruis, roepnaam Kees, geboren in Sparendam op 7 maart 1889 en overleden.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 Het resultaat moet een oorlog zijn, zat die heren bent in Sneek of purmerend, in tiel of kaat was gauw het pleit beslecht en het kool van vrouwen antwoordt, het is net zo je zegt. Gelukkig wil zoeken, hangt aan een zijden draad en je succes wil boeken, luister dan naar mijn rat, Breng eens een zonnetje onder de mensen, een blij gezicht te zien, doe je toch goed. Vervul zo nu en dan, hun liefde wensen, een beetje levensvreugd schenk nieuwe moed eens een zonnetje onder de mensen. Een blij gezicht te zien, doe je het goed. Vervul zo nu en dan. en laten leven en daar komt het op aan kun je aan anderen geven en doe het wel eens spontaan breng eens een zonnetje onder de mensen een blij gezicht te zien, doe je toch goed, vervul zo nu en dan Verlies de liefde mensen een beetje levensvreugd. schenk nieuwe moed Rang names on Zonley